Blijkt dat de FBI vorig jaar al voor hem gewaarschuwd is. Droog en vrij zonnig. Vanmiddag wordt het ongeveer 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon. Zondag wat meer bewolking en kans op een bui. En ook dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A5-Hoofdorp richting Amsterdam staat voor de aansluiting met de ringweg A10, 3 kilometer, met zo'n 20 minuten vertraging.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 I'll mm -hmm. met van zandwoord ook op tv. Zie M Text TV op kanaal 45. But I She didn't get it, did it, did it, did it, did it, did did it, did it, did did it, did did it, did it, Shit! It's all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 Kaag waardeert de bevlogenheid van de Kamerleden... maar wil er verder nog niks over zeggen. Minister Bruins van Sport wil opheldering van sportkoepel NOC-NSF... over matchfixing. Gisteren bleek dat schaatscoach Anema de Spelen in 2014... afspraken wilde maken over een ploegenachtervolging. Het Nederlands Olympisch Comité deed de zaak intern af met een berisping...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 Colmees wil zover niet gaan. Hij wil ouders alleen in de eerste week volledig doorbetalen. En daarna krijgt de partner 70% van het loon. Verder wil Colmees dat de werkgever het verlof betaalt en niet de overheid, zoals de SER adviseert. De naturalisatieceremonies in Den Haag blijven gewoon op vrijdagmiddag tussen 12 en 3.